4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochens en Tessel Blok. De politie gelooft zelf niet in een betrouwbaar waterdicht systeem voor DNA-gegevens. En onafhankelijke deskundigen uit de rechtbank geweerd. Dat straks in Villa VpRo. Nu is het NRS-journaal met Marjankoe. In Turkije is een oud-legerleider veroordeeld tot levenslang in een groot proces tegen honderden mensen. Ze worden ervan verdacht dat ze een netwerk hebben gevormd dat een staatsgreep wilde plegen. De vroegere legerleider Bas was de hoofdverdachte. Drie politici van de Turkse oppositie kregen celstraffen van 12 tot 35 jaar. Van de 275 verdachten werden er 21 vrijgesproken. Sinds 2002 zijn in Turkije honderden militairen, wetenschappers en journalisten opgepakt. Volgens de autoriteiten wilden ze de regering van de Islamitische AK-partij omverwerpen. Die partij is sinds 2002 aan de macht. Maar critici zeggen dat de regering met arrestaties vooral tegenstanders wilde uitschakelen. Een van de oprichters van Google blijkt de man te zijn... die 250.000 euro heeft geïnvesteerd in de eerste hamburger van kweekvlees... Het is de Amerikaanse Sergey Brin. De hamburger, gemaakt aan de Universiteit Maastricht... werd vandaag gebakken en door Brin geproefd in Londen. Brin zou op zoek zijn geweest naar een project dat goed is voor het milieu... en de leefomstandigheden van dieren. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak... in de zaak van een moeder die begin januari haar dochter van 16 doodstak. De rechter veroordeelde de vrouw uit IJsselstein tot drie jaar cel... terwijl er door het OM zeven jaar was geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat de vrouw verminder toerekeningsvatbaar was. Ook speelde een rol dat de vrouw spijt heeft betuigd. Tijdens de behandeling van de zaak vroeg een van de dochters de rechter om de moeder een zo laag mogelijke straf op te leggen. Het OM vindt het vonnis te licht voor zo'n ernstig feit. In Breukelen is jazzzangeres Rita Reis tijdens een openbare afscheidsdienst herdacht. Vorige week zondag overleed ze op 88-jarige leeftijd. Tijdens de dienst was Reis te horen en te zien... door middel van video- en geluidsopname uit haar lange zangcarrière. Haar dochter hield een toespraak. Ik weet dat ze staat nu boven. Ze staat naar ons allemaal te kijken. En ze zegt, jongens, we gaan lekker de pan uitswingen. Making up is so very hard. Een Nederlandse bus die onderweg was naar een muziekfestival in Hongarije is gisterochtend in Oostenrijk uitgebrand. De 42 festivalgangers en de twee chauffeurs konden de bus op tijd verlaten. Toen de chauffeur op de A21 bij Wenen merkte dat er rook uit de bus kwam, zette hij hem aan de kant en riep naar de passagiers dat ze snel de bus uit moesten. Ook opende hij snel alle bagageluiken, waardoor een deel van de passagiers hun, bag hun bagage kon pakken. Een van de chauffeurs is de brandende bus nog ingegaan... om bezittingen van festivalgangers naar buiten te gooien. Bij die actie heeft hij rook ingeademd, waardoor hij naar het ziekenhuis moest. Dan nog het weer, zonnig, met stapelwolken. Tegen de avond komen vanuit het zuiden buien het land binnen. Mogelijk met hagel of onweer. Het is 26 tot lokaal 30 graden. Morgen vooral buien in het oosten van het land. Het wordt 22 tot 26 graden. Daarna is het wisselvallig en koeler. Hoe is het op de weg, Jolanda van der Velden? Het heeft allemaal te maken nog met een aanrijding eerder vanochtend. Uh, daardoor is nog steeds op de A15 Gorkum richting Nijmegen... de weg dicht tussen de afritten Arkel en Leerdam. Althans, daar is de linkerreis ook dicht. Richting Gorkum is die helemaal dicht tussen Knopendel en Afit-Arkel. Dat gaat volgens Rijkswaterstaat nog tot half zes duren. Verkeer vanuit Nijmegen op weg naar Gorkum... kan het westen omrijden via de A50 en de A12. Op de A15 richting Nijmegen staat bij Leerdam drie kilometer.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 Kom dan nu naar de overstap Overstapweken bij Hans Anders. U heeft dan een Focus bril met kraswerende en superontspiegelde glazen voor 149 euro. Kom dus snel naar Hans Anders. Vraag naar de voorwaarden.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 Het is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Opnieuw, wij zijn nog tot half vijf bij u hier op Radio 1. Met ons panel Schuld en Boete en daarin vandaag drie strafrechtadvocaten te weten. Jan Bone, Peter Plasman en Esther Vroeg. Alle drie heel hartelijk welkom. Um, laten we nog heel even, er is al heel veel over gezegd... maar toch doorgaan op de zaak van Donnie... de dertienjarige jongen die doodgereden is... waarna de verdachte, inmiddels wel de dader, uh, uh, uh, doorreed. Hij reed ook te hard. Het OM eiste taakstraf en een rijontzegging van een bepaalde tijd. En de rechter is daaroverheen gegaan... en heeft een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geëist. Peter, we hoorden jou zaterdag bij de collega's van de Tros. Een en ander al duiden. Er zijn nog twee aspecten waar we toch nog even op in wilden gaan... Uh, namelijk dat de rechter aan het begin uh, van het, het uitspreken van het vonnis heel expliciet zei dat niemand moest denken dat deze zwaardere straf is ingegeven door de commotie die ontstond toen de eis van het OM bekend werd in de rechtszaal. Daar werd ze gegooid met stoelen, Er ja. werd gevochten. De rechter wilde duidelijk maken dat dat er niets mee te maken had en dat verbaasde jou dat de rechter dat zei? Ja, nou, de rechter zei eigenlijk twee dingen. Die is gevallen over wat daar gebeurd is. En heeft dat ook scherp veroordeeld. Heeft dat eigen richting genoemd. En dan, en dan wel van de ouders. Dus die ja. zitten toch al in een kwetsbare positie. Die zijn echt wel stevig aangepakt in die zin. Maar daarnaast heeft de rechter gezegd... ja, en wij hebben daar in het geel geen rekening mee gehouden. En dat vind ik opmerkelijk. Want ja, dat verwacht, ik verwacht dat niet in een vonnis. En ik verwacht het eigenlijk ook helemaal niet van de rechter... want het is vanzelfsprekend dat de rechter daar geen rekening ja. mee houdt. Dus door dat nog eens extra te benoemen... Uh, ja, ik, ik vind het merkwaardig dat iets wat je wordt geacht te doen... dat je mm -hmm. daarvoor gaat zeggen, dat hebben we gedaan. Sterker nog, Esther vroeg, kan dat niet juist een tegengedachte op, oproepen... bij mensen van, hé, hey, waarom zegt hij dat... Het, zal ja, die, zeker, het ja, is zeker, die, zeker wel zo. Ja, die onafhankelijkheid moet natuurlijk buiten kijf zijn. Dus uh, als dat zo uh, expliciet wordt overwogend gevonden... is dat wel te denken. Want het zou betekenen dat ieder ouderpaar... of ieder slachtoffer of benadeelde... die zoveel rugbaarheid aan de zaak geeft... dan wel zowel in de zittingszaal als, uh, als in de media... en uh, social media en wat er allemaal gebruikt is... kennelijk dat daar een overweging aan gewijd moet maar, worden. Maar Jan Bolle, bar... is, is daar niet een verschil tussen... tussen wat zich in die rechtszaal heeft afgespeeld... en het feit dat de pers in dit geval zich er zo opstoort... dat de ouders daar dankbaar gebruik van maken... en dat Leest een rechter natuurlijk ook. En zit ja, daar het niet verschil heel, tussen wat je wel of niet... Het is heel lang zo geweest dat er een soort fictie was... dat de rechter zich niet uh, bezig hield met wat er in de buitenwereld gebeurde. Dat hij in de raadkamer heel binnen dat, die zaak rechtsprak. sprak. Ik herinner me jaren geleden dat een rechter een panorama uit het dossier smeet. En tegen de officier van Justitie zei... ik laat me niet beïnvloeden met de officier van Justitie... door verhalen in de panorama... Oh ja. Nou dat is de hele andere kant en hier maakt die rechter toch een beetje de indruk dat hij zich wel degelijk uh, bezighoudt met wat er in, de, in zijn omgeving, in de samenleving gebeurt. Natuurlijk is dat terecht, maar als je het zo doet als hij het nu doet, krijg je toch de indruk dat hij wel degelijk uh, rekening houdt met dat soort gebeuren. En met, met de commotie in de Peter samenleving. Peter Plasman, wat kan nou de rechter, de rechtbank bewogen hebben... om dit erin te zeggen, zetten? Zij weten die redenering van dat het buiten kijfst... wat jij en Esther zeggen, dat weten zij natuurlijk ook. En toch hebben ze dat gedaan. Zijn ze dan in de war door de, zwaarte, door de emotionele zwaarte van, van die zaken? Wat kan dat zijn? Nee, ik uh, schat zelf in dat ze uh, primair <kijf> iets hebben willen zeggen... over het gebeuren in de rechtszaal. En dat dat absoluut niet kan, dat dat eigen richting is... en dat ze daar echt een signaal hebben willen afgeven... Ja, en dat dit er eigenlijk een beetje bijgekomen is. En we hebben daar ook geen rekening mee gehouden. Dus mm. ja, ik denk niet dat dat primair de opzet was om dat te zeggen. Dat heb meer ik nog van... nooit eerder gehoord of gezien. Nee, nee, nee. Het is, het is het is ik, vind het, ik vind het heel opmerkelijk. En mm. uh, Misschien dat de rechter heeft dacht... we moeten toch nog maar eens uitleggen aan het publiek... Uh, dat wij met dat soort zaken geen rekening houden. Maar mm. ja, ik vind dat dat niet moet. Kan de verdediging, Esther Voeg, daarin een hoge beroepszaak eventueel... Kunnen ze daar iets mee? Ja, het is wel een overweging waar je natuurlijk wel uh, iets mee zou kunnen... dat kennelijk die strafmaat daar ook mede op gebaseerd zou kunnen zijn. De rechtbank heeft mm. gezegd dat dat niet het geval is... dat ze alleen tot een andere juridische definiëring komen van het gebeuren. Wat mij overigens ook frappeerde in die zaak... was dat kennelijk die familie zo enorm verrast was... door die hè, in hun ogen lichte ijs. Want normaal is het wel zo bij, bij verkeersongevallen... Dat nabestaanden of uh, familieleden uh, op een pakket uh, ontboden worden, of in ieder geval uitgenodigd worden. En daar bespreken wat er in zo'n strafzaak allemaal gaat gebeuren. En waar de officier ongeveer zijn of haar mm -hmm. eisen op baseert. Hè? Het hele palet van uh, nou, de Wegenverkeerswet is al uitgebreid aan de orde gekomen. Is ja. dus het grove uh, onachtzaamheid, roekeloosheid, is het opzet geweest, et cetera. Dus het lijkt me wel iets waar die ouders ook eens op voorbereid hadden moeten worden. Maar kennelijk was het verrassingsaspect uh, enorm. En nou is er nog iets geks in die zaak. Dat is dan de tweede. Uh, uh, dit is dat de rechter dit zei. Dan kan je je afvragen. Misschien een beetje dom. Maar nog gekker is eigenlijk wat het OM heeft gedaan. Door zo expliciet, dat heeft iedereen kunnen zien op de televisie, te zeggen. Omdat het zo'n gevoelige zaak is. Lieve mensen, wij weten hoe verschrikkelijk het is. Maar wij kunnen niet meer dan dit. We hebben alles gewogen, alles bekeken. Dit is wat er geëist kan worden. Wat dus heel erg pijnlijk is als vervolgens de rechter komt... gezien hetzelfde dossier met een totaal en een veel zwaardere straf komt. Daar heeft het OM zich eigenlijk heel kwetsbaar mee gemaakt, Peter. Nou, als je het goed bekijkt, eigenlijk niet. Het lijkt wel zo. Mm -hmm. Maar het, de, het OM heeft wel gezegd... wij eh, hebben voor ogen deze mate van schuld. En daar gaat het om hoeveel schuld zit er in dit delict... En daarvoor kunnen wij niet hoger eisen. En de rechter heeft gezegd, nee, wij zien die schuld anders. Dus wij zien het verwijt groter. En daarom leggen wij een hogere straf op. Maar als, okay. als het openbaar ministerie zegt, dit is voor ons de mate van schuld... dan kan je niet zeggen, en, ja, doe toch maar een hogere eis. Dat begrijp ik. Dus dat, het We is wel moeilijk uitleggen. Maar, maar waar zit dat licht tussen het feit dat het OM die mate van schuld ziet? Gebaseerd op exact hetzelfde dossier, mag ik aannemen. En de rechter... Toch tot een, tot een denk, ander dat inzicht komen. Ik is... overwegen om in beroep te gaan bij het Openbaar Ministerie. Omdat ze zicht ja. willen hebben op wat is hier nou aan de hand. En wat heeft die rechter nou gedaan? Kon die rechter dat wel doen? Hmm. En dan wordt het nog griezeliger als hij dat niet kon doen. De Hof of Hoge Raad zegt dat het kon niet. Dan wordt het nog raarder dat ze gezegd hebben... Ja. Uh, wij hebben al geen rekening gehouden met de commotie. Nee, hè? Maar Jan, dat, ik, is ik vind is eigenlijk het... dat, de, de, dat er, als je het dossier bekijkt en wat nou precies aan de hand is... dat er meer te zeggen valt voor de visie van het Openbaar Ministerie... dan voor hoe de rechtbank het heeft beoordeeld. Ook als het vergelijkt met, met andere verkeersdelicten met dodelijke afloop. En dan is ja. dus wat Jan Bonen zegt eigenlijk wel waar. Dan is het de moeite waard om eens te kijken... Nee. Ik uh, denk dat het moeite waar ze om een hoge boek te gaan. Ja. Maar de hele bepalingen, hè, de gedraging zoals die in de wegenverkeerswet Verkeerswet is neergelegd, is natuurlijk nog volop in ontwikkeling. De Hoge Raad heeft zich de afgelopen tijd heel erg over het begrip roekeloosheid uitgesproken. Eh, ik begrijp eerlijk gezegd niet helemaal dat het Open Ministerie niet gewoon primair voor de zwaarste variant is gegaan. Dus voor de grove verkeersfout, wat de rechtbank nu uiteindelijk ook bewezen heeft verklaard. En dan vervolgens hebben ze natuurlijk de glijdende schaal van subsidiair, meer subsidiair, uiter subsidiair. Om dan eigenlijk die hele treden af te lopen van het meest zware vergrijp tot de hele lichte, ja, uh, ja hoe wil je noemen, onvoorzichtigheid, onachtzaamheid. Die mogelijkheid hadden ze natuurlijk gehad, ja. en dan zouden ze ook niet het gezichtsverlies hebben geleden wat ze nu althans dat wordt gesteld, zouden ja, leiden. Ja, dat is een vraag. Ja. Dus. ja. Oké, okay. um, iets anders. Uh, een op de drie forensisch rechercheurs heeft nog altijd geen DNA afgestaan van henzelf, dus voor de zogeheten eliminatiedatabank en die is bedoeld om sporen van agenten op een uh, misdaadlocatie uit te sluiten als een mogelijk daderspoor. Want het is in 2012 kwam dat 55 keer voor... dat een vermoedelijk daders, uh, daderspoor van een politieman of vrouw was. Um, Zonde van je tijd, nou, nou kan je daar twee uh, uh, jambonen. Dan kan je daar twee dingen over denken. Dan kan je denken, ja, zie je wel... heel veel burgers hebben bezwaar tegen zo'n uh, databank... willen daar niet in meedoen. En die rechercheurs die vertrouwen het zelf ook niet. Die zitten in het vak, dus wij hebben gelijk. Of je kan zeggen, zoals de PVV doet, de politieke partij... die zegt, hij is helemaal belazerd. Ze moeten gewoon achter elkaar meedoen, want ze frustreren onderzoek. Ja, nou, ten eerste is het zo dat zij kunnen weten wat de risico's zijn... ze zitten dicht bij het vuur, deze regisseurs. Hm. En de burger die er uh, niets voor voelt om het DNA af te staan... die wordt daartoe gedwongen, uh, onder omstandigheden... En dus die burger die wordt eigenlijk gesteund in zijn wantrouwen. Eigenlijk wordt dat wantrouwen behoorlijk gesteund ja. door deze gang van zaken. Dat jongens uh, allemaal zeggen, ja maar de, waarom moet ik dat. En ja. je merkt ook dat ze ook de vernietiging van die DNA, die beloofd zou zijn na afloop bijvoorbeeld bij een vrijspraak, niet die vernietiging worden. vindt ook bijna nooit plaats. En dan op de een of andere manier komt hij dan toch weer tevoorschijn. Dus die jongens bij die, die DNA jongens, of deze forensische regisseurs, denk ik dat die uh, bij zichzelf denken, ja we weten hoe het werkt in de praktijk, we beginnen er niet aan. Is dat vroeg? Waar sta jij ons, uh, nou, ik, vind, ik kan het standpunt van het PVV nou, op dit gebied dan wel, uh, moet ik eerlijk zeggen, volgen. Ik vind het redelijk amateuristisch om je er zo tegen te verzetten. Want het kost natuurlijk ontzettend veel geld en mankracht om iedere keer die contaminatie... we daar gaan we praten over, die over vervuiling van ja. uh, bewijsmateriaal, om dat iedere keer tegen te gaan. En voor zover mij bekend is eigenlijk, zeker in het buitenland, zijn er gewoon registers van medewerkers van zowel de laboratoria... Uh, als de, de forensisch medewerkers ter plaatse, is er gewoon een databank van. En volgens mij is die ook nog afgescheiden. Dus dat is niet de, de databank waar ook verdachten uh, zich, uh, zich in bevinden. Mm -hmm. Jij dus ziet het probleem eigenlijk niet. Ik hun, zie het eigen hun... het probleem niet, maar het geeft wel te denken... dat kennelijk politiemensen uh, zulk wantrouwen hebben... tegen hun eigen registers en systemen. Peter? Je kunt ook ja, zeggen, ja, het, het is naarde hier in daar, want die regisseurs die gaan gewoon gedwongen worden om wat af te staan, punt. Ja, maar kijk, het kan natuurlijk niet allebei. Het kan niet zijn dat je burgers uh, verplicht om onomstandigheid DNA af te staan. en vervolgens je eigen overheidsdienaren uh, dat niet laat ja. doen. Uh, maar ik, ik, ja, ik geef ze gelijk, want ik, ik, ben, uh, ik ben ook wantrouwend. En ik denk dat deze politiemensen gewoon op de werkvloer zien hoe er gesjoemeld kan ja. worden met DNA. En hm. dat ze daarom wat verontrust, meer verontrust zijn. Dan de gemiddelde burger, die immers altijd zegt: Ik heb niks ja. te verbergen, dus voor mij mag je het ja. hebben. Maar nou me gaat me het op niks. 55 plaatsen delict, uh, uh, Jan. Ja. Is dat nou veel? Want je dat kunt zeggen: Nou, niks. dat is veel, maar op, op de hoeveel? Dat zegt me niks. Nee. Maar wat Peter zegt is volgens mij wel echt een punt. Denk je heel goed realiseren dat er risico's zijn. En die risico's zijn kennelijk zo groot dat mm. die jongens die mee willen werken. Ik begrijp het ook niet dat zo'n PVV maar meteen roept, u moet meedoen. Dan, dan moeten ze toch eerst eens even onderzoeken. Zit er iets in wat ze zeggen? Is het werkelijk zo riskant? Dan, dan, dat zou je dan uh, van een politiek ja. partij mogen verwachten. Ja. Nee, meteen maar roepen, ze moeten meedoen. Maar de politiebond zegt, heeft ook al gezegd... Uh, ze, nou, ze doen dat echt omdat ze gewoon... Ervan overtuigd zijn dat het systeem niet ja. waterdicht is. Dat er, dat er gelekt kan worden dat naar verschillende mensen. En zodra dat niks. over is doen. Dat zeggen ze niet voor niks en zij kunnen het weten. Dat Veel zijn mensen die, die, die strafzaken beslissen op ambtseed. Dus die worden eigenlijk altijd geloofd, deze mm -hmm. politiemensen. En nu komen ze met dit en dan wordt het opzij geschoven van uh, ja. geen aandacht mm -hmm. aan besteden. Mm -hmm. uh, zou je kunnen schetsen, Peter, wat nou, uh, Tessel zei het al eventjes, um, wat een hele lullige uitpakgevolg kan zijn. Van het niet goed georganiseerd zijn van die databank, als daar je, je DNA in verdwijnt. Voor de burger? Ja, en voor zo'n regisseur ja, dan, dan ook natuurlijk. Specifiek voor zo'n rechercheur, dat is gevoelige informatie over iemand die zich in enge milieus be begeeft. Ja, je, je, nou ja, dat kan ik ook zo 1, 2, 3 niet verzinnen. Maar op het moment dat er een, een, een contaminatie is, of verwarring, of is het wel jouw DNA, dan kun je een probleem, som soms ook niet. Maar je kunt een probleem hebben. Uh, als je ergens wordt geplant waar je helemaal niet was. Ja, maar hoe verklaar jij maar hoe jouw DNA daar komt? Maar ja, een, een rechercheur die kan ook de beschuldiging krijgen ja. dat hij meewerkt aan het, uh, ja. het kapotmaken van een zaak. En dat denk dat eens aan dingen. de politie-infiltranten. Ja. die zich ja. echt in het criminele milieu bewegen, ja. maanden, jaren soms. En dat DNA gevonden wordt op plaatsen waar ze niet hadden kunnen mogen zijn, volgens een eigen rapportage. Nou, dan gaan ze ook. Maar ja, dan moet je de discussie veel ruimer zien. De enorme bewijswaarde die toegekend wordt aan DNA natuurlijk. He, dat rechters hmm. daar toch heel vaak blind op varen... terwijl er voorbeelden zijn dat er inderdaad DNA geplant worden. Dan ja. zo zou je die discussie veel ruimer moeten gaan voeren. Maar dan is de andere kant ja. van de medaille... waarom die regisseur zo hard zo, zijn. Ja. Uh, maar dat geeft dus ervoor. wel te denken hoe we ja. met die systemen omgaan... en met het opbergen van, van DNA-profielen. Ja. Nou, wat Jan zegt van die politie informatie als je dus toegang hebt tot die databank... dan kun je dus gewoon uitvinden of iemand ja. bij de politie werkt, ja, ja of nee. Ja. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. uh, Jan, jij hebt een cliënt... die heeft bijna vier jaar vastgezeten onterecht... Uh, dat zegt zijn advocaat altijd. Zegt zijn advocaat altijd. Nee, nee, Oké, okay. nee, maar hij is hij, is, hij is, hij is, hij is ook bijna alles vrijgesproken. Vertel eens. Nee, hoge raad dat de jongen die ging okay. een hele oude zaak in 2001. geloof 2001. Vertel gewoon maar de kern en van de zaak. Hoge raad weer terug, hoge raad, keer hoge raad, en uiteindelijk hoge raad spreekt hem vrij. Voor alle uh, feiten, ik geloof ik zeven. En het achtste feit hadden ze er ook nog een wapen opgezet... wat niets met het delict te maken had. Helemaal nee, niet. Ze hadden een wapen opgezet, bedoel je... op de ten stond ook het in het bezit zijn van een vuurwapen? Ja, waarschijnlijk ook nog een nepwapen. Dat is nooit uh, helemaal duidelijk geweest. Goed, dat wapen, daar is hij dan uiteindelijk voor voordeel... en de rest mm -hmm. vrijgesproken. Hij had wel vier jaar... Uh, zijn straf uitgezeten en zou dus een moeten komen voor een schadevergoeding. Want wat staat er op het hebben van verboden vuur? Wat verboden vuur waar Ja, in die periode, ik denk toen nog drie tot vier maanden, het zal nu zes dat tot acht, acht maanden jaar. zijn. Hè? In elk geval geen vier in geval jaar? In ieder geval geen vier jaar. En ik kwam dus een zou dat dan niet opgestaan hebben voor een enorme schadevergoeding? En maar hij dat krijgt, krijgt, dus, het niet, en dat omdat hij, krijgt hij niet, het omdat, het omdat het die voordeel is voor één klein feit op diezelfde dagvaarding. Als je het op een aparte dagvaarding zet, dan krijgt hij het helemaal vergoed. Ja. Nu krijgt hij geen gulden of geen, of geen uh, euro vergoed. omdat is een uh, heel lullig administratief. Nou ja, nog even n iets anders, Esther. Je zou kunnen zeggen: je kunt er van alles van vinden. Maar dat, dat kan een regel zijn. En die is dan keihard, maar oké, okay, te vluk. Maar de ene rechter die zegt als er maar één dingetje op de lastenlegging ja. staat, dan gaat het feest van schadevergoeding niet door. En dan andere rechten zeggen, nou ja, dat nee, is nee, maar. Nee, ja, nee, maakt nee, het een... nee, oh, dan hadden wij begrepen dat de ja, rechten staat dus verschillend in orde. Dan zijn, ja, er zijn ja, ja. wel ernstig. Nou, allebei. Ja. Ja. Jullie eerst en dan Peter. Ja. Nou, het ook mijn ministerie haalt het vaak aan uit proces economische overweging. Er zet, zet een feitje erbij. Alleen het curieuze is wel, ik verdenk ze er toch wel voor een enigszins van opzet bij, dat het natuurlijk altijd gebeurt bij een grote zaak, waar mm -hmm. het inderdaad gaat over vorse schadevergoeding, zoals uh, zaak En dan komt er zo'n bagatelzaakje bij, dus het van een pakje zo'n heb ik een keer meegemaakt bij een moordzaak... en over vuurwapen, cetera. Het gaat dan over het begrip zaak. Dus als je een verzoek doet 591 a of 89... dus dat zijn de proceskosten en dan wel het onterecht zitten... gaat het over, bericht, uh, over het uh, begrip zaak. Nou, de ene rechter zegt, naar nou, redelijkheid en billijkheid... want dat zijn de criteria, uh, kunnen we niet anders oordelen... dan dat het één te lastenlegging is geweest, één dagvaring... Dus ja, jammer voor meneer, maar die vier jaar heeft hij dan uh, uh, ja, wel onderdag gehad op kosten van de staat. Maar mm. verder is geen enkele vergoeding. Andere rechters, onder andere rechtbank Rotterdam, is daar best wel creatief mee de laatste tijd. Zegt van ja, dat is zo onredelijk en niet billig. Mm -hmm. Dus we wijzen toch die schadevergoeding toe. Peter. Want dit, dit, nu ben je dus volkomen afhankelijk van de willekeur van de creativiteit ja, van Ja, hele rechter. ruime begrip, redelijkheid ja. en billijkheid. Precies. Wat zou eraan ja. moeten gebeuren? Want zo, zoals Esther schetst, is het inderdaad? Ja, zo is het. En dat kan verholpen worden door een zeer eenvoudige wetswijziging. En dat is dat je gewoon zegt, iemand krijgt schadevergoeding voor de tijd die hij ten onrechte heeft gezeten. Of die nou vrijgesproken wordt nadat hij een tijd heeft gezeten. Of dat hij bijvoorbeeld een lagere straf krijgt. Want iemand die bijvoorbeeld op een verdenking van moord zit. en uiteindelijk wordt het een mishandeling, ik noem maar wat. die wordt dan wel nog voor hetzelfde feit veroordeeld. ongeveer hetzelfde mm -hmm. handelen. maar die kan dan veel te lang hebben vastgezeten. En ik vind dat je ook dan schadevergoeding moet krijgen. Dus het moet gewoon het moet vastgesteld worden. wat is je straf? Hoe lang heb je gezeten? Voor de tijd die je te veel hebt gezeten, schadevergoeding. Dat is zeer eenvoudig, zeer billig, dat begrijpt iedereen. Mm -hmm. en dat hadden we al lang moeten regelen. En dan had je dus bij wet. Ja, de ja. wet moet veranderen. Ja. In de wet staat dat als je, als je voor één feit bent veroordeeld... zoals net Precies. besproken is, dan ja. krijg je het niet. Ja. Rechters gaan daar dus... Mee marchanderen. Dat is natuurlijk al heel vervelend dat, je, dat het willekeur wordt. Maar het is zo simpel als wat. En er zal geen Nederlander zijn die zegt, ja, als iemand ten onrechte vast heeft gezeten, dan moet hij geen schadevergoeding krijgen. Ja. Dus het is ook een, een wetswijziging waar volgens mij ook helemaal niemand op tegen kan. Dus in het zijn. voorbeeld van Jan Bonen van de cliënt van Jan Bonen... had hij schadevergoeding moeten krijgen voor vier jaar min drie maanden. Ja. Ja. Want dat krijg je ja. voor heb ja. het hebben van de het is hoor? Re niks redelijkheid en billijkheid. Een wapenvoordeling... Uh, nee, dat, ja. dat, dat, de ene rechter wijst dat af... en de ja. andere die geeft ja. wel die vergoeding. En de advocaat moet natuurlijk proberen om in een heel vroeg stadium... als het kan, de splitsing van de zaak te vragen. Dus als er inderdaad zo'n bagatellzaakje bij... Ge Wordt om het zomaar te zeggen, ze zeggen van nee, we willen aparte dagvaardingen houden. Ja, Juist en dan om zie je ook nog uit... vaak voeging dat ook bij ministerie voeging wil, ze kunnen we ze weer niet te betalen. En dat en dan gebeurt moet je dan zeggen, eigenlijk, nee, ja, dat dan in, maar het ja. is allemaal techniek, hoor. Het is trucjes. wel allemaal trucjes en techniek, maar uiteindelijk mondt het wel uit in iets wat voor iemand ja, uiterst nadelig in, kan iemand zijn. Het is het, het is administratief gedoe en trucjes waar uiteindelijk iemand de dupe van is. Nou, tijd op een verzekeringsmaatschappij, hè, die van niet betalen. Oké, okay, Jan, we blijven even bij jou. Uh, Justitie heeft een paar jaar geleden een register ingevoerd... en daar staan namen op van getuigendeskundigen... die acceptabel zijn voor de rechtbank. En daar staan eigenlijk nauwelijks... Uh, of uh, eigenlijk nauwelijks, er zijn helemaal geen onafhankelijke experts op. En uh, het vreemde is, jij hebt daar nu last van... Uh, maar de vorige jaren niet. Maar eerst even dat eerste. Uh, wat, hoe heb jij daar last van? Er is nu een, een register van het NFI. En die zijn, uh, worden betaald door de staat, zeg maar. Dat zijn dan gedragswetenschappers die rapporteren over mensen. Uh, forensisch instituut is dat het NFI, hè? Ja. Van rechters, uh, vaak nota van rechtercommissarissen. En nu hebben we aan de hand mevrouw Corine de Ruiter, een van onze corifeeën, toch een van de. Voor psycholoog? Ja, forensisch psycholoog aan de Universiteit Ma Maastricht. In onze weinige internationaal befaamde psycholoog op Franse gebied. En de rechtbank Den Haag weigert haar te benoemen op mijn nadrukkelijk verzoek. Omdat ze, niet, Omdat ze niet op die lijst voorkomt en ze zou beoordeeld zijn als onvoldoende deskundig. Hm. En je doet er niks aan. Een rechtscommissaris een uh, briefje geschreven en zegt. Nou, dat is toch wel heel vervelend, zou je dat alsnog niet doen. Ja. Nee hoor, zegt die rechtscommissaris benoemt dan domweg en ander. Maar het, de, de vraag is natuurlijk, Esther vroeg, waarom staat, staan dat dit soort mensen, dit soort deskundigen niet op die lijst? Mag dat niet, of is dat toeval? Dat geloof ik niet. Nou ja, niet. Het is toch een soort broodheer, of het is niet een soort broodheer, het is toch een broodheer voor heel veel deskundigen. En je ziet dat rechtbanken, hoven. En ook rechtcommissarissen natuurlijk uh, het maar veilig houden en dus mensen uit het register benoemen. Maar ik ben het heel met Jan uh, eens. We hebben ook uitzonderlijk goede ervaring met Corine Ruiten. Maar ze zijn de meerdeskundige, Richard Selma Eipen, Nee, maar waar, waarom staan andere namen niet op dat register? Ja, ja, hoe komt omdat dat? Omdat ze natuurlijk toch wel kritisch staan. Ik ik kan me niet. Nee, maar aan hoe die werkt. Het wie het is dan degene er is die het toelaat? Ja. Nou, er zijn een aantal deskundigen die uit principiële overwegingen zeggen van... wij hebben helemaal geen zin om ons bij die commissie te melden. Wij vinden gewoon vanuit onze expertise en ook soms een hele bijzondere expertise... dat wij sowieso benoemd kunnen worden... Maar ja, je ziet dat uh, de gerechtelijke instanties toch blind varen op dat uh, register, helaas. Mm -hmm. ja. Maar dan zou het dus zo kunnen zijn, als dat nou eenmaal zo is... jongens, stap dan maar over je ellende heen, meld je bij de commissie... en dan kom je zo op die lijst. Zo werkt ja, dat kennelijk heeft gedaan, maar, maar ja, die werd afgewezen ja. door een commissie... die weer benoemd was door, ik denk, uh, de overheid. Niet helemaal duidelijk. Maar Peter, ik weet niet of, vind jij het ook niet een gek idee dat dat allemaal kennelijk... in handen van de overheid is? Want het NFI is weer, is weer verbonden aan het OM... Nou, dat is, dat is gewoon de overheid, dat is het Openbaar Ministerie. In die kringen wordt blijkbaar ook een, uh, uh, mensen gerecruiteerd... voor die commissie die deskundigen al of niet toelaten. Dat, dat kan je toch nauwelijks meer serieus nemen? Nou ja, als er, als er mensen niet opkomen die er wel op zouden moeten staan... dan is het natuurlijk een probleem. Een ander probleem is ook dat, dat je hier dan weer het verschil krijgt... tussen mensen die wel kunnen betalen voor een rechtsbijstand. Want die kunnen gewoon deskundigen zelf inhuren, rapporten laten maken en anderen die afhankelijk zijn van een benoeming door de rechtercommissaris... die hebben dan niet de toegang tot die deskundigen. Mm -hmm. uh, ja, dat is wel een probleem. Ik kan... Jij bent er zelf nooit mee om, om... in aanraking geweest of zo met, een, met dit probleem, met dit, de, die lijst? Nee, nee, ja. nee niet met, ik, ben niet, ik heb niet het probleem gehad dat een deskundige die ik wilde niet op die lijst stond. Dus dat is ook dat, nog niet uh, eerder hoor, dus, maar ik ja. vond het bij Corine dat vond ik het echt zo evident ja. dat je die toch niet kunt weigeren als een deskundige. Dat vond ik zo vreemd. Ik kan me wel eens eentje voorstellen dat ik denk, nou ik kan voorstellen dat je die nou niet gaat benoemen, want je weet dat het gewoon een prutser is, zeg maar. Maar ja. dat kan je bij Marie ja. Corine is, echt niet zeggen. Nee, inderdaad echt? niet. Maar het is inderdaad wel zo... dat de, de, de deskundigen die soms kritisch zijn... tegenover het uh, bijvoorbeeld NFI of tegen uh, de forensisch psychiatrische diensten... dat je ziet dat die toch uiteindelijk niet op die registers terechtkomen. Precies. Dus onder andere Richard Selma Eikelenboom van het IFS uh, ja. uh, ook niet. En zo zijn er meer te noemen. Of deskundigen met een hele bijzondere expertise... waarvan uh, dan weer niet deskundigheid in het register zich bevindt. Dus dan kunnen zij weer niet oordelen over de deskundigheid van die bepaalde expert. Terwijl je zou zeggen eigenlijk, van ja, de rechter moet, is uiteindelijk vrij... in de bewijswaardering ja. van zo'n deskundigenrapport. Dus laat die mensen benoemen. En uh, dan zien we vervolgens wel in de zittingszaal wat ermee gaat gebeuren. Maar ook dat gebeurt helaas niet. Zullen we nog even kort, Peter, uh, over Syrië, over Omar H. Dat is een jongen die vastzit omdat hij ervan verdacht wordt... te willen hebben gaan vechten, te hebben gaan vechten in Syrië. Uh, Zijn voorarrest is nu verlengd tot 2 oktober. Um, Zijn advocaat zegt, ja, het is een beetje een, een verlegen jongen... die via internet en allemaal dingen roept... en hij was wel een beetje op reis, maar je kan toch helemaal niet bewijzen. Hij zegt, ik heb daar het helemaal het nooit in gaan vechten. Hij gaat dat nooit doen. Ja. Ja. Nou, ja. jij hebt eerder met, met zo'n dergelijke zaak... Waar, waar je maar uit moet gaan van dat iemand wellicht iets gaat doen... te maken gehad, hè? Ook met jongens die... Ja, dat was een zaak waarin door België overlevering werd gevraagd... Uh, van een aantal Nederlandse jongens... die dan uh, een jongen was naar Turkije geweest... en zou zich uh, daar hebben voorbereid op die jihad. En uh, ja, dat werd ook allemaal afgeleid uit wat telefoontaps... waar gewoon verhalen werden verteld. Maar de invalshoek is, is dus voorbereidingshandel? Ja, ja, ja, de invalshoek is eigenlijk uh, Meer is de intentie. En dan ja. uh, wordt de intentie weer afgeleid van de uiterlijke verschijningsvorm. En dat is natuurlijk een heel glibberig gebied, omdat ja, intentiestrafrecht, dat, uh, hm. dat willen we eigenlijk niet. Je mag gewoon denken wat je wil en je mag ook alles dingen van plan zijn. Ja, en als je dan een vertaling kunt maken naar een handeling, zeg ja dat die handeling die past bij een plan wat je hebt, mm -hmm. ja, dan is die handeling strafbaar. Maar je moet dan wel eerst die intentie echt ja, weten. En die intentie wordt dan afgeleid uit die handeling. Dus het is een heel. We zitten echt aan de grenzen van het strafrecht, omdat dan je ook heel snel dus bij. Het is wel heel de interessant om dit te blijven volgen. Dus kijken wat hiermee gebeurt ja. nu. Ja. Ja, ja, dit zijn interessante zaken. Ik dacht een werd altijd gezegd. En ja, ja, ja, ja. Ik vind het mooi Dat is een vrije ja. zin. Ja. Dan gaan wij dit volgen. Heel hartelijk bedankt. Peter, kijk even plaats voor de nieuwslezen. Heel goed. Ger, Esther Vroeg en Jan Bonen. En zometeen na half vijf is daar het Radio 1-journaal met. Lucella Carasso. Ze Goedemiddag, is weer zeker. Bruin en uitgerust, Lucella. <laughs> bruin en uitgerust. We gaan het uh, hebben over het meest ongelukkige volk van Europa. Weet je wat dat is? Uh, wie dat zijn? Ja. Wie dat vinden? De, de, de Fransen, schijnt. De bedoeling is dat wij zo door uh, een Franse wetenschapper... Uh, wetenschappelijk overtuigd worden daarvan... dat ze daar het meest depressief zijn. Uh, verder hebben we het over die goed gepromote nagemaakte hamburger... Uh, en de gevaren van het zwemmen deze zomer. Oké, okay. dat zo meteen. Dank je wel.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 Op het proces was kritiek. De regerende AK-partij zou zich ermee willen ontdoen van tegenstanders. De geheime investeerder in de hamburger van kweekvlees... die vandaag is gepresenteerd, is de Amerikaan Sergey Brin. Hij is een van de oprichters van Google. Onderzoekers uit Maastricht presenteerden vandaag de eerste hamburger... die gemaakt is uit stamcellen van koeien. Brin had er een half miljoen in geïnvesteerd. In Breukelen is jazzzangeres Rita Reis herdacht... tijdens een openbare afscheidsdienst...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 En de ANWB-verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. De A15 Nijmegen richting Gorkum is nog steeds dicht... vanwege opruimwerkzaamheden tussen Knopendel en Alfred Arkel. Heeft te maken met een aanrijding eerder vanochtend. En een file op de N15, Rotterdam richting Maasvlakte. Het is langzaam rijden tussen, tussen Brielen en Spijkenissen over 4 kilometer. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen.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 Goedemiddag. Diverse ambassades blijven langer dicht vanwege terreurdreiging. Straks Koos van Dam, oud-ambassadeur in het Midden-Oosten... over de maatregelen van Amerika en andere landen. Het is inmiddels bekend wie geld heeft gegeven voor de gekweekte hamburger... die vandaag is opgediend. Het is een van de oprichters van Google. Straks meer over hem en ook de vraag of het logisch is... dat juist hij in zo'n hamburger investeert. Die, zo zei een van de proefers, naar vlees smaakt. De mouthfeel heeft... Has... A feel like meat. Eerst het grote, grote proces in Turkije. Ja, dat duurt al zo'n vijf jaar met 275 verdachten in dat proces. Ze zouden een ondergronds netwerk hebben gevormd met de mysterieuze naam Ergenekon om een staatsgreep te plegen. Er zijn vandaag hoge straffen uitgesproken, levenslang bijvoorbeeld voor de voormalig Turkse legerleider Bajboe. Correspondent Bram Vermeulen. Bram, goedemiddag. Goedemiddag. En deze voormalige legerleider, was dat uiteindelijk de, de grootste vis voor de Turkse justitie? Ja, het was tot uh, voor kort de hoogste legerbaas van Turkije. Een man die uh, wekelijks kon zien op televisie als hij weer aanschoof aan tafel met premier Erdogan om over de veiligheid uh, in het land te praten. Uh, hij werd zelf opgepakt nadat uh, aanklagers hem van alle beschuldigd opdrachten hebben gegeven websites te ontwerpen die de regering van premier Erdogan... Zo zwak zouden willen maken en daarmee zeg maar, wilde aanzetten tot het plegen van een staatsgreep. Nou, Baspoets verdediging was daarbij altijd dat uh, als hij als leider van 650.000 soldaten. Hè, de, uh, Turkije heeft op, na Amerika het grootste leger van de NAVO. Dus als hij echt de regering ter val had willen brengen. dat hij dan wel andere middelen ter beschikking had gehad. dan het uh, opzetten van een paar websites. Hij noemde die hele rechtszaak. Uh, tijdens zijn verdediging tragisch, maar wordt vandaag niet te min met heel veel anderen tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Ja, en hij zou dan met die website te maken hebben volgens justitie. Uh, wat, wat voor beeld heb je van dat netwerk gekregen? Hoe dat er volgens justitie uitzag? Was dat dan alleen haatzaaien en opzetten tot een staatsgreep via internet? Of, of waren er meerdere bewijzen? Ergenikon, om daarmee te beginnen... is letterlijk de naam van een berg in Centraal-Azië... volgens de overlevering de bakenmat van het Turks-nationalisme. Heeft een mythische betekenis voor ultranationalisten in dit land. En in deze rechtszaak wordt die naam gebruikt... voor dat ja, ultranationalistisch maffia-netwerk zou je kunnen zeggen. Dat militaire, criminelen en publicisten zou hebben verenigd en inderdaad een ruimte tot doel zou hebben gehad die regering van premier Erdogan, die in 2002 aan de macht kwam, eh, ten val te brengen. Nou, er zijn wel weinig Turken die twijfelen aan het bestaan van zo'n, wat hier genoemd wordt, de diepe staat in, de, in Turkije, die met name in de jaren negentig heel actief waren, bijvoorbeeld bij de verdwijningen van talloze koeren in het zuidoosten van het land. Maar er zijn in het afgelopen vijf jaar zoveel kritische mensen opgepakt, ...onder die vlag van Engenicon. omdat critici... Engenicon ja, eigenlijk zien als een manier voor de regering... ...om van eh, vervelende mensen af te komen... ...mensen de mond te snoeren. Als je kijkt naar de veroordeling van vandaag... ...dan zie je bijvoorbeeld dat publicisten... ...nog harder worden gestraft... ...dan bekende gangsters die vandaag... ...hoog achter de neutralische dweiden. Er zijn straffen bij van 29 jaar... ...tegen een schrijver van een aantal boeken... met ...vol met samenzweringstheorieën... ...maar een schrijver niet te en hoe moet je dat dan duiden, dat juist die uh, hoge straffen hebben gekregen? Nou ja, heel veel mensen zie ik uh, op de sociale media het argument gebruiken dat uh, die mensen woorden gebruiken. Misschien hebben zij inderdaad gedroomd over het staatsschepen of het afzetten van de regering van Erdogan. Maar het zijn nog altijd woorden en geen, geen wapens en... Uh, geen pens. Uh, en is uh, zonder twijfel de belangrijkste rechtszaak die er is gevoerd in de afgelopen vijf jaar in Turkije. Waarin je eigenlijk ziet uh, dat het afhangt van in welk kamp je in Turkije ziet, zit uh, de manier bepaald waarop je naar deze rechtszaak kijkt. Kijk, uh, de regering heeft altijd willen zeggen dat ze af willen van de tijd waarin het leger militairen... Euh, zich zo met de politiek kunnen bemoeien dat ze een democratisch gekozen regering kunnen afzetten. Precies zoals dat nu in Egypte is gebeurd. Aan de andere kant heb je degenen die vrezen dat er opnieuw op grote schaal mensen de mond worden gestoord... En zij wijzen bijvoorbeeld op het bewijsmateriaal dat op zijn zachtst gezegd omstreden is. Dus het hoofddocument bijvoorbeeld gaat dan over die staatsschip. Die dan in 2003 geraamd zou zijn, maar die staat vol met uh, bijvoorbeeld namen van bedrijven die pas in 2008, vijf jaar later... zijn opgericht. Anachronisme dus. En ook als je kijkt naar de straffen van vandaag... Ja, boekenschrijvers, publicisten die tot bijna 30 jaar gevangenisstraf zijn veroordeeld. Uh, het is allemaal erg hoog en het duidt er inderdaad op dat er wat meer aan de hand is... dan alleen maar het straffen van degene die droomde over een staatsgeet. Bram Vermeulen, dank voor dit moment. Later deze uitzending komen wij nog terug op het proces. Er zijn dit jaar uitzonderlijk veel mensen verdronken tijdens het zwemmen in open water. Tot nu toe veertien mensen, onder wie afgelopen dagen vijf Polen. De krant Popolsku gaat daarom Polen in Nederland nu waarschuwen. Heerlijk aan het water in de zon. Angelique van het Riet van de website Popolsku voor Poolse Mensen die hier in Nederland zijn, welk water staan we hier? We staan nu aan de westen de plassen. Een groot plas, ik zie ook veel, veel bootjes hier op het water. Een, een open water, dit is een plek waar het mis zou kunnen gaan hè, met Polen. Ja, met uh, getijden, stromingen, koud. Uh, ja, hier kan het misgaan helaas. Dat is iets waar mensen uit Polen niet aan gewend zijn. Nou, de open water zwemcultuur zoals wij die kennen in Nederland, kennen ze in Polen niet. Of, of alleen eigenlijk in het noorden van uh, Polen. In een heel groot deel van Polen is dat water niet zo heel erg vanzelfsprekend. En is er geen noodzaak om een zwemdiploma te halen. Het is ook niet verplicht in Polen. Uh, de leeftijd bijvoorbeeld, uh, waarop mensen hun zwemdiploma in Polen halen, is ook wat hoger dan hier in Nederland. Je maakt je zorgen. Ja, ik maak me zorgen, want ik vraag me echt oprecht af dat als uh, informatievoorziening hier in het Pools uh, rol had gespeeld, of dit dan ook was gebeurd. En ik weet niet het antwoord, weet je, dit... ik ben er gewoon heel erg van geschrokken. En ik weet wel dat we in Nederland de policy hanteren, althans overheid gemeente, dat we informatie geven over wonen, werken, leven in Nederland... Uh, in het Nederlands en bij hoge uitzondering in het Duits of Engels. Die Poolse mensen die krijgen die boodschap gewoon niet door van de gemeente? Uh, nee, de gemeente, de gemeente site, een aantal uitzonderingen... die uh, communiceren in het Nederlands. Maar op het moment dat er een levensbedreigende situatie ontstaat... of ja, zoals berichtgeving over open wateren, is het gewoon... Echt, denk ik, essentieel dat je in het Pools communiceert dat dit gewoon een risico vormt. Want voor jou en voor mij is dit ook een risico. En alleen het verschil is, wij weten het. Want wij zijn er al van kind af aan op gewezen. Nu ga jij een, een artikel schrijven samen met de reddingsbrigade. Ja. Wat komt daarin te staan? Ja, de reddingsbrigade levert uiteraard de content aan voor het zwemmen in open water. Dat is hun expertise. Wat wij doen is daar uh, de Poolse vertaling direct van maken. Dus zodra ik het in mijn box heb, gaat het uh, naar de vertaalse toe. Er staan er straks ook concrete tips in van ga daar niet het water in of kijk daarvoor uit. Ik ga er eigenlijk wel van uit. Want als, uh, als je nu kijkt uh, hè, naar de informatieteksten in het Nederlands, dan staan die tips er ook. En, ja, een Pol, een Nederland, een Turks, iemand, een Marokkaan. Het maakt niet uit. De informatie moet gewoon helder zijn. En in dit geval zal het dus de Nederlandse tip zijn die voor jou en mij ook gelden. Maar dan vertaald naar het Pols. Vindt u dat de gemeente en overheid hierin te lax zijn geweest tot nu toe? Nou, te lax vind ik een oordeel. Daar wil ik eigenlijk van wegblijven. Maar ik vind wel dat, ze, uh, dat het jammer is dat er zoiets vreselijks moet gebeuren. En dat dan de telefoon rood gloeiend staat. En dat er dan ineens wordt gekeken naar informatievoorziening. Dan denk ik ja jongens neem nou gewoon het heft in eigen hand en informeer je burgers. Nou, het gaat in ieder geval extra gebeuren via krantenwebsite Popol School. We hoorden een verslag van Martijn van der Zanden. Dit is tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Hilversum bezuinigd, regionale omroepen hebben het moeilijk... en ook lokale omroepen zitten in zwaar weer. Dat blijkt uit een evaluatie van het commissariaat voor de media. Reden voor Maino Remmers om vandaag uh, naar Helvoort te gaan bij de HOS. Zeg ik dat goed, Maino? Ja, Jazeker, de bij... Harendse Omroepstichting... die samen is gegaan met de Helvoortse Omroepstichting... want er is hier een soort uh, ja, gemeentelijke herindeling geweest. Dus het gaat eigenlijk om de woonkernen tussen Den Bosch en Tilburg. Daar hebben ze een lokale omroep en een probleem. Want de lokale omroep zit in de voormalige rooms katholieke jongensschool... Maar de gemeente heeft de deur op slot gedraaid. De medewerkers mogen er niet meer in, want er is een huurachterstand. Zullen we even luisteren naar een stukje van de HOS-HOS-televisie? Hier een fragment. Uh, zoals jullie zien uh, zijn wij nu lekker aan het eten. Als afsluiting van uh, KVW 2013. Um, we hebben... Ja, een uitgebreid verslag van de kindervakantieweek. eens um, eventjes naar een van de medewerkers toe. Hoe doet u dat nu, die uitzendingen? Want u mag de studio niet in. Wij werken van huis uit. En vanuit huis kunnen wij de zend, uh, het programma uitzenden. Ja. Dat kan nog steeds. Het probleem is namelijk dat er een huurachterstand is. Een huurachterstand van bijna 5.000 euro. En dat is het probleem, hè? Dat is inderdaad een probleem, maar ik wil eigenlijk meteen erbij zeggen... dat het een verhaal wat inderdaad wel klopte, maar op dit moment al niet meer actueel is. Want de gehele vuurschuld is al voldaan. Ja, maar het is wel fout gegaan bij de omroep. En dat is inderdaad landelijk meer aan de hand dat er financiële problemen zijn... dat er technische gebreken zijn, maar dat het te duur is om te investeren. Nou is hier iemand van de gemeente, dat is uh, Helma van Drunen, en u hebt de sleutel. Ik heb de sleutel. Dus we kunnen toch een kijkje nemen. Het is wel fijn, want we zien nu alleen maar een blauwe deur van een klaslokaal. Dan moet u het alarm uitzetten, geloof ik? Ga ik even doen. Ja. Het is een heikele kwestie, want u kunt eigenlijk heel moeilijk werken zo. Nou, zolang als we geen storing hebben, is er eigenlijk niks aan de hand. Want wij werken gewoon vanuit huis, dus thuis wordt er gemonteerd. Uh, thuis wordt de de, de camera hebt u nog op tijd eruit kunnen halen? Uh, de camera's die stonden altijd bij de mensen thuis. Ja. Want op het moment dat zij ergens iets willen gaan opnemen... dan moeten ze die camera kunnen pakken en gewoon op pad kunnen gaan. Maar de toekomst hangt wel aan een zijde draadje. We kunnen inmiddels naar binnen, geloof ik. Hier staat met grote letters studio. Ja, het ziet er een beetje leeg uit... Ja, het, inderdaad een beetje, het lijkt er een beetje vervallen uit te zien, maar we hebben helaas alles op moeten ruimen. Maar ik ben wel een beetje trots op onze Zendstraat. Mag ik je even laten zien? Ja, de Zendstraat natuurlijk. Ja. Ja. Dat is een rek met een computer erin. Met een computer. En daar branden wel allerlei lampjes op, want ja. dit wordt op dit moment wel analoog op de kabel uit. Jullie kunnen nog wel onderwerpen maken. Sterker nog, wij worden nu gefilmd door uw vrouw, Ria. Ja, dat klopt inderdaad, wij blijven nog steeds actueel. Wij zijn een superlevende vereniging en we hebben de volle moed om door te blijven gaan. En maar... Wij rekenen erop dat we met de gemeente wat dat betreft dat tot te vergelijking kunnen komen, eerlijk gezegd. Ja. Dit is Peter. Peter en Ria van der Heijden werken alle twee vrijwillig... voor de lokale omroep. Maar dat is wel het probleem. Is het nog wel van deze tijd lokale omroep? Is dat niet ook de kwestie? Heel erg, denk ik. Alleen het enige wat ik zou gaan veranderen... werken op dit moment te klaar om van een lokale omroep te gaan... naar een streekomroep. Ja. Dat is een groter gebied. Dan denken we ongeveer aan een getal van een kleine honderdduizend uh, mensen... die kijken naar wel luisteren. Ja, zodat je met meer middel, mensen en meer middelen ook weer door kunt. Nou, We gaan er straks verder over praten. Onder andere ook nog even met Olon... en de burgemeester van Haar. En Helvoort komt ook nog langs om zijn reactie te geven. Mijn Remmers, tot zo. Dan de verkeersinformatie bij de ANWB, Orlando van der Velde. Files is nu op de A16 van Breda naar Rotterdam... bij Dordrecht Centrum 3 kilometer. En vanwege werkzaamheden richting Breda... tussen Zevenbergshoek en Breda Noord 2 kilometer. Op de N15 vanuit de Maasplak... De richting Rotterdam bij Spijkenissen 4 kilometer. Een aanreding op de N305, de weg Almere-Dronten. De weg is voorlopig dicht tussen Nijkerk en Zeewolde. Gaat volgens Rijkswaterstaat... Min een uur duren. Het is uh, kwart voor vijf geweest. Spanje en Groot-Brittannië hebben weer een ruzie om Gibraltar. De kleine Britse rotspunt in Zuid-Spanje. Correspondent Robert Bosgaard in Madrid. Uh, Robert, ik zeg weer omdat mij dit wel behoorlijk bekend voorkomt. Ruzie over Gibraltar tussen die twee landen. En natuurlijk heb je daar groot gelijk mee, want het is een oud verhaal. En in dit geval is het ook. Eigenlijk... Eigenlijk vooral veel geschreven weinig wol. Een verhaal dat de Spaanse regering heeft opgeklopt over... Dingen die eigenlijk heel oude problemen zijn, waar ze al jaren mee zaten, waar je een heel ander soort oplossing voor zou hebben kunnen zoeken in al die tijd. Maar ja, dat wordt nu dus allemaal een beetje vanaf de grote turgen geblazen. Want zo wordt de aandacht afgeleid van andere problemen waar de Spaanse premier mee zit, vooral corruptieproblemen en zijn eigen prestige in het land dat diep in de kelder zit. Ja, en dan, dan uh, haalt hij Gibraltar weer even boven. Want hoe doet hij uit dat? Wat, ja, uit de kast. Hoe, uh, hoe blaast hij van de toren over Gibraltar? Waardoor laait het dit keer op? Uh, deze keer gaat het officieel of officieus... ...om problemen die de kroonkolonie maakt met Spaanse vissers rondom de baai van Gibraltar. Nou, dat is een oeroud verhaal. En eh, nog veel ouder is het verhaal dat Gibraltar met zwart geld zou smokkelen of zou sjoemelen. Dat is wel waar hoor. En bovendien is het natuurlijk ook waar dat het bestaan van een kroonkolonie binnen Europa... ...van één Europees land een kolonie op het grondgebied van een ander land heeft. Ja, dat is natuurlijk te gek om rond te lopen. Maar het is allemaal oeroud en het hoeft al. Allemaal niet. En zeker niet nu. Dus het is, zoals ik zei, veel gescheel en weinig wol. Ja, want hij komt nu met, met een tol weg. Hij, we, hij wil tol heffen voor mensen die naar, die naar Gibraltar gaan. Misschien. Dat is, dus, dat is een van de dreigementen waarmee ze nu van wal gegaan zijn. Maar ja, daarmee snijden ze zichzelf alleen maar in het eigen vlees. Want wie daar het meeste last van zouden hebben... zijn die 6.000 mensen uit het dorp, uit de omgeving van Gibraltar... die in Gibraltar betaald werk hebben... Werk, dat ze in Spanje zelf niet kunnen vinden, met de enorme werkloosheid die hier is. Dus iets van 24.000 mensen in die omgeving hangen af van het. Ingaan en uitgaan van de Gibraltar. Dus ze zou het alleen maar voor Spanje de heel erg beroerd gaan maken. Ja, als ze daar tol zouden heffen, 50 euro geloof ik per keer, is dan per het idee? Per in, per uit. Nou, ik, ik geloof niet dat het er ooit van komt. Maar het is wel iets waar ze dus lekker mee aan de, de aandacht trekken. Ja, en Groot-Brittannië doet eraan mee, want die zeggen weer: uh, het, het is net uh, Noord-Korea. Je kan ook zeggen, uh, niet reageren, maar dat doen ze wel. Natuurlijk doen ze dat wel en daar rekende Madrid ook op. De reden waarom de minister van Buitenlandse Zaken van Spanje opeens op de voorpagina van het meest rechtse dagblad van Spanje. zo enorme verhalen ging houden: van ja, het moet nou maar eens een keer uit zijn. en de pret, het is over met de pret voor Gibraltar. Dat is natuurlijk omdat hij weet dat de Britten daar meteen op zullen reageren. Ja, en wij trappen er ook in trouwens, hè, want we hebben niet over die corruptie gehad. En wij hebben het toch ook? Ja, precies. Wij doen er allemaal netjes aan mee. En het stelt niks voor. Het stelt echt niks voor. Nou, we maken een afspraak, Robert. Binnenkort hebben wij het uh, opnieuw over die uh, corruptie. Hebben we natuurlijk wat aan gedaan. Doen we binnenkort weer. Dank voor dit okay. moment. Dank je wel. Ja, Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10... en smiddags van half 5 tot half 7... het nieuws uit binnen- en buitenland... in het NOS Radio 1 Journaal. de grote hit van uh, Mink de Veel, Demasiado Corazon. Het roept de tropische, zwoele beelden op, Peter Kuipers-Munneke. Terwijl uh, dat zonnetje hier buiten aan het verdwijnen is. Nou, langzamerhand raakt het in de, inderdaad wat uh, meer bewolkt. Maar de zon heeft toch vandaag wel op de meeste plekken flink geschenen. En stiekem werd er op sommige plekken nog even een tropische dag uitgeperst... met maxima boven de 30 graden. Maar goed, het raakt dus inderdaad een beetje meer bewolkt in het land... En dat is een beetje een voorbode voor een uh, storing die vanavond en vannacht over ons land gaat trekken. Die bereikt zo aan het begin van de avond Zeeland en die trekt zo vanuit het zuidwesten naar het noordoosten over het land. En dan in het begin van de nacht trekt hij dan uh, het land over en dan is hij het land weer uit. Maar goed, dat zijn dus uh, plaatselijk felle buien hier en daar met uh, hagel, windstoten... Maar er kan nog wel af en toe gebarbecued worden. Want ik hoorde al veel mensen vragen hoe laat gaat het precies <laughs> regenen. Maar het begint in Zeeland. Nou, als je dus in Zeeland nu je barbecue aansteekt. dan kun je misschien dan net even een paar stukjes vlees gaar krijgen. voordat het gaat regenen. Maar in het noordoosten van het land. daar kun je een groot deel van de avond nog wel uh, buiten zitten. Zeg, en dan uh, morgen. B -b Blijft het zo? Of wordt het morgen weer, uh, weer beter dan uh, vannacht? Nou, morgen dan uh, klaart het weer aardig op. Wel Veel bewolking is er morgen en ook wat minder zon dan vandaag. En bovendien gaat de temperaturen aardig omlaag. Het wordt echt nog maar 21 tot 25 graden. En uh, in het oosten zou weer een bui tot ontwikkeling kunnen komen. En ook in het zuidoosten overigens. Ja, en dan de dagen daarna, ik weet niet of je daar nog iets over wil weten. Graag. Um, ja, dan gaan de temperaturen echt wel structureel wat omlaag. We krijgen te maken met de westenwind en dat betekent dat de temperaturen omlaag gaan naar zo'n 20, 21 graden. Elke dag kans op een bui, maar. Ook wel met zon. Peter Kuipers-Munneke was dat met het weer. Ja, misschien komt u er net vandaan uit Frankrijk. Dat zou kunnen. Misschien is het u opgevallen. Veel Fransen zijn ongelukkig. Ze klagen, ze slikken massaal antidepressiva... en de psychiater is vaak hun beste vriend. En ze zijn er erger aan toe dan andere Europeanen. Dat heeft een onderzoekser in Parijs nu wetenschappelijk bewezen. Een verslag van correspondent Frank Renaud. Vraagt de gemiddelde Fransman of is om een rapportcijfer te geven voor hun mate van geluk... Een 0 is heel ongelukkig en een 10 is heel gelukkig. Wat voor cijfer geven de Fransen dan aan de Fransen? De Fransen, we met 5. Uh, oui. Sur 10. Ik geef de Fransen een 5, zegt deze mevrouw. Ik 5, 6. Een 5, misschien een 6, al dus deze man. We gaan 4,5, 5. Een 4,5 of een 5. Dat is inderdaad een slecht cijfer, ja. 4, 5, we gaan être gentil. Een vier of een vijf, en dan ben ik nog schappelijk. Moins trois. Min drie. Ze zijn tous les temps in de rallye, de Français. C'est normal, c'est moins drie, ouais. Fransen klagen en zeuren heel de tijd. Daarom geef ik ze een min drie. Ze zijn jamais content, il y a toujours quelque chose qui ne De Fransen zijn ongelukkig. Ze zeggen het zelf keer op keer. Niemand geeft de Fransen een voldoende. Niemand zegt, oh wat zijn we blij. Is het echt zo erg? de antwoord is oui, parce qu'ils sont plus, plus mécontents, moins heureux, plus depressifs que la moyenne. De Fransen zijn ontevredener, ze zijn minder gelukkig en ze zijn depressiever dan de gemiddelde Europeaan, zegt onderzoekster Claudia Senic van de Sorbonne Universiteit. Het feit dat je een Fransman of Française bent verlaagt je kans om heel gelukkig te zijn met maar liefst 20% al de en waar zijn de Fransen dan ongelukkig over? In feite is het over Ze zijn ontevreden over alles: hun eigen toekomst, de economie, de democratie, de regering, over alles. sauf le système de santé. Behalve de gezondheidszorg. Dat is het enige waar de Fransen wel tevreden over zijn, meer dan andere Europeanen. Claudia Senik zocht uit waar die ontevredenheid vandaan komt. Haar eerste conclusie. Les immigrés Immigranten in Frankrijk zijn niet ongelukkiger dan immigranten in andere landen. En de tweede conclusie. Oui, c'est ça. Oui. En fait, on voit aussi que les Français qui sont à, dans un zijn euh, heureux que die zijn aan Fransen die naar een ander Europees land immigreren... zijn ook daar ongelukkiger dan andere Europeanen die immigreren. De conclusie van Claudia Senic: die ontevredenheid zit in het hoofd van de Fransen zelf. Want immigranten in Frankrijk hebben het niet. En als Fransen naar het buitenland gaan, blijven ze ongelukkig. Als ongelukkig zijn, inderdaad in die Franse cultuur zit... dan heeft het te maken met de opvoeding of de school, denkt Zenique. Want uit haar onderzoek blijkt dat de immigranten die al jong naar Frankrijk komen... en er ook naar school gaan, dat die ook ongelukkiger worden. En, eerlijk is eerlijk... Fransen houden ook van klagen. Dat zegt zeniek. en dat vertellen de Fransen zelf. We uh, trouvons râler beaucoup, c'est à peu près tout. We klagen veel en over van alles. Du, du matin au soir et du soir au matin. Uh, les... Van s morgens uh, tot s avonds uh, en van s avonds uh, tot s, uh, s uh, morgens. Chaque fois que vous demandez un Français comment ça va, il y a toujours een truc die wat niet. Als je aan een Fransman vraagt hoe het gaat, is er altijd wel iets aan de hand. Quand il y a du soleil, il fait trop chaud. Quand il pleut, il fait trop froid. Als de zon schijnt is het te warm. Als het regent is het te koud. Fransen hebben altijd wat te klagen. En al dat geklaag zou wel eens een bijeffect kunnen hebben... zegt onderzoekster Claudia Senique. Se on on Als je de hele tijd zegt dat je ongelukkig bent, dan word je ook ongelukkig. Of je bent het al goed, in ieder geval een wetenschapster in Parijs... heeft daar dus onderzoek naar gedaan. Een verslag hoorde u van Frank Renaud. Zo in het Radio 1 Journaal na het nieuws van vijf uur...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 Op radio 1.nl Voe sexy Je wil Ik het er toch hebben, hè? Ja, ja. ja, nou ja, als natuurlijk. het gratis is, waarom niet? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.